Zeven uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. Minister Opstelten geeft rond deze tijd in Den Haag een persconferentie... over het verloop van de jaarwisseling. Verspreid over het land zijn tientallen incidenten geweest... waarbij hulpverleners en politiemensen zijn belaagd door mensen op straat. Het ging mis in onder meer Tiel, Schiedam, Gouda en Enschede. De meeste politiekorpsen zeggen dat de nacht in hun regio... zonder grote incidenten is verlopen. Bij de eerste hulp hebben zich tot nu toe 90 mensen gemeld... met oogletsel door vuurwerk. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Vanochtend leek het aantal slachtoffers lager uit te vallen dan vorig jaar. Maar in de loop van de dag kwamen er nog veel meldingen bij. 14 ogen zijn blind geworden. De toestand van de Israëlische oud-premier Ariel Sharon... is sterk verslechterd, schrijft de Israëlische krant Haaretz. De 85-jarige Sharon ligt al bijna acht jaar in coma...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 Vorige maand werden de EU-ministers van Financiën het eens over de BankenUnie... die juist is bedoeld om te voorkomen dat de kosten van het faillissement... op de samenleving worden afgewenteld. Het idee is dat de aandeelhouders en grote spaarders voor hun faillissement opdraaien. In Helmond zijn bij een brand in een stal honderden varkens omgekomen. In totaal telde de boerderij 4000 varkens. Een deel van de dieren die de brand hebben overleefd... is ondergebracht op andere boerderijen. Het vuur ontstond in de buurt van de voederssilo. Het weer. Op veel plaatsen regen. Aan zee gaat het hard waaien. In de loop van de nacht trekt de regen weg. Morgen overdag af en toe zon, maar ook buien. De komende dagen blijft het wisselvallig. En met 8 tot 11 graden is het erg zacht. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. NTR. kunststof. Dames en heren, goedenavond schaatsen op natuureis is bij ons een oersport en veel topschaatsers komen uit de bijbelpelt waar topsport wordt afgewezen, maar voor schaatsen wordt graag een uitzondering gemaakt, zolang dat maar niet op de dag des heren de zondag wordt gedaan maar wat als de elfstedentocht op zondag dreigt te worden verreden en over dat dilemma maakte onze gast een schitter de documentaire Zwart IJs. Hier is Geert-Jan Lasje. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond en welkom bij Kunststof van woensdag 1 januari 2014. Het cultuur en mediaprogramma van de NTR. En vanaf vandaag zijn we er van maandag tot en met vrijdag... gewoon weer zoals het vroeger was op Radio 1... met op vrijdag om de beurt Kunststof of Mangiare. Geert-Jan Lasje, welkom. Goedenavond. Jij woont in Rauwveen, dat is gemeente Staphorst. Ja. Uh, hoe, hoe heb jij daar de oudjaarsavond doorgebracht? Nou, um, ja, met wisselende activiteiten. Um, ja, wat, wat veel mensen, denk ik, denken bij het platteland: dat er veel kabiet wordt geschoten. Ik wou het niet vragen. Maar, je maar ik ben erbij geweest en ik heb het zelfs gefilmd dit keer. Ik denk ik wil dat gewoon eens vastleggen. En, want het is een spectaculair... Ik heb het wel eens van dichtbij gezien. Spectaculair, hè? Ja, nee, tegenwoordig... Uh, het gaat steeds gekker. Tegenwoordig doen ze het wel met mestanken, giertanken. Um, ik heb het op zijn meest authentiek uh, gezien en gefilmd. Dat was met, met een, echte, een echte melkbus. Met een, met, met een lid. En ja. dat noemen ze zeg maar het deksel. Een stalen deksel. Ze schoot ook nog in de lucht. Dus dat was ook nog weer spannend. Zeg maar, ja, waar, waar landt die? Um, ja, dat, dat hoort er wel bij. En op een moment op zo'n oudejaarsmiddag... en je, gaat, je neemt iets meer afstand... en je gaat bijvoorbeeld in het veld staan, zeg maar. Dat je echt gewoon uh, iets, iets bij de bebouwde kom uh, vandaan bent. Ja, dan, dan, dan lijkt het soms wel oorlog, ja. En maar Geert-Jan die gaat nooit uh, niet voor niets iets filmen. Dan, dan denkt hij, ik leg het op de plank even... en er komt iets uit voort... Dat klopt. Uh, er, er zit ook wel een dubbele agenda in dat feit. Ja. En welke is dat? Um, nou, ik, ik wilde er wel voorzichtig iets over zeggen. Um, ik heb nu een paar films over de Bijbelbelt gemaakt. En mijn interesse is nu de tijd voor de Bijbelbelt. Namelijk die oerwereld voor de kerstening. En, um, de, wacht, ik... wacht, wacht, wacht, pas op de plaats. De oerwereld voor de kersteling. Ja, nee, ik... Wauw, dat is een fascinerende tijd. Ja, nee, ik, ben, ik ben heel erg geïnteresseerd in... Uh, hoe zag die wereld, mijn roots, eruit... voordat die monniken uit Engeland kwamen... om het evangelie te brengen. Ja. Wie waren die mensen? Waar geloofden ze in? Um, en ik wil dat heel graag verbeelden... Nou, ik vind het spannend, want ja, daar is natuurlijk heel weinig bewegend materiaal in het archief. Klopt, en um, ik ga het vertellen via um, een oude zagen En uh, mensen die in Overijssel en zeker in Twente wonen, die kennen die zagen. Dat gaat over Dirk en de Beer. Mm -hmm. En dat gaat erover dat je in die donkere dagen, zeg maar, dat je de boel op orde moet hebben. Want anders komt Dirk en de Beer langs. Nou, en ik vind dat zo'n fantastisch idee. En in mijn hoofd. Ja, zie ik al jaren die Dirk en zijn beer. Maar is dit fictie? Is dit een speelfilm? Of, of ga je het wel documentair vastleggen? Nee, ik ga op zoek naar de laatste restante natuurgeloof... Ja. ...in Overijssel. En uh, ik ga het vertellen middels een reconstructie van Dirk en de beer. En heb je nog een primeur ook, want ik heb dat nog aan niemand gesteld. Oh, nou, ik vind het hartstikke spannend. En ik ben ook benieuwd wat je daarin blootlegt... Uh, Komt, komt dan jouw eigen gemeente, Staphorst Rauwveen, komt hij ook voorbij? Want, want natuurgeloof en, en, en Rauwveen, dat, dat gaat ook wel hand in hand volgens mij, of niet? Dat gaat geweldig hand in hand. Uh, nee, ik, nou, wat, wat, uh, laat ik zo zeggen, het speelt zich eigenlijk af. Het centrum van waar ik ga filmen, dat, dat is in de buurt van Holte, Espelo, Hellendoorn. Juist. Uh, maar die sage, die komt ook voor waar ik groot geworden ben. En, um, en dat is voor de duidelijkheid, dat is. Uh, Rovenin staphorst. Uh, ja, en um, nou, ik kan er iets van, van vertellen. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met angst: mm -hmm. angst voor het donkere, angst voor de vloek. Uh, uh, dat kausale verband, denken zeg maar van: ik heb dit gedaan, het zal toch niet dat. Um, nou, en dat probeer ik wel terug te vinden. In die verhalen die allemaal een andere verschijningsvorm... en ja. vertellingsvorm hebben gekregen. Ja, ik wil op zoek op naar de, de diepste betekenis van die zagen. Ja, nou, spannend avontuur. Ik wilde voordat we nou helemaal die, die film van jou induiken... een machtig mooie film, om het maar eens op zijn twins te zeggen. Ja. Uh, machtig mooi zwart ijs. Het is vanavond op televisie. Ik wil tegen alle onze lieve luisteraars zeggen... ga dat gewoon bekijken. Want het is een prachtige poëtische film... Om 20 voor 11 op Nederland 2 te zien. Christian Lassen is de maker. Hij is hier te gast. Het is een film die speelt zich af op het natuureis. Maar eigenlijk gaat het niet zozeer over schaatsen. Het speelt zich wel af in die wereld van schaatsen. En die, die wereld van schaatsen op natuureis... van marathonschaatsen wordt bevolkt... door een heleboel mensen die bij het boerenbedrijf... en bij het landelijke leven betrokken zijn. En vandaar dat daar ook een heleboel gevoelens en ideeën over het geloof blootgelegd worden in deze film. Daar gaan we het zo over hebben. En ik zat naar die film te kijken, geert en toen zag ik uh, opeens een glimp van schaatser Sjoerd Huisman... die afgelopen maandag zeer plotseling aan een hartstilstand is overleden. Hij komt voorbij, hij, hij, hij zit dan in een kleedkamer... en hij gaat een wedstrijd schaatsen of heeft hij net geschaatst. Dat komt opeens heel raar dichtbij dan, hè? Ja, in, in, in de eerste plaats voor uh, een van de personages in de film, dat is Geertje van de Wal. Eén van je drie hoofdpersonen. Ja, dat was de beste vriend van Geertje van, van, van, Geert van der Wal. Maar ik heb... Uh, ik kreeg ook kippenvel, want ik heb hem gefilmd, ik heb hem geïnterviewd. Uh, hij komt niet in de documentaire voor. Maar uh, ja, hij heeft op wel alle manieren meegewerkt. En ook Geertje van der Wal geënthusiast om aan deze film mee te doen. En. Um, maar wat, wat mij ook heel erg trof is dat... het is een jonge vent mm. in de kracht van zijn leven. Ja. Hij ziet er ook echt uit als een leeuw. Als ja, een hele krachtige man. En terwijl het een heel innemend persoon is. Mm -hmm. dat, dat is een hele rare combi eigenlijk. Want de meeste winnaars zijn toch egoïsten. En dat gevoel had ik niet zozeer bij Stuart. Ik, ja, ik vond hem heel sociaal en heel innemend. En, en tegelijkertijd met het feit... iemand in de kracht van zijn leven opeens is hij er niet meer... Mm -hmm. Nou, dat, dat vind ik wel. Vind ik een heel, dat geeft een heel naar gevoel. En ik had net nog even contact met een van de personages. Dus dat is Geertje van der Wal. En ook de beste vriend van, van, van Sjoerd Huisman. En um, ja, hij zegt ook van ik heb toch een heel beroerd gevoel. En ja, ik, ik kijk uit naar de uitzending, maar het heeft toch allemaal een andere dimensie gegeven. Zeker, zeker. Nou. Ja. Ook omdat het ook gaat over onderwerpen als, als leven en dood. En het leven voor de. Dood en het leven na de dood. En nou ja, alles wat ze met ja. het leven te maken heeft. We gaan er nu over praten. Ik wil tegen de luisteraars zeggen dat ze kunnen reageren op deze uitzending... via onze website ja. radiokunstof.nl. Daar hebben we een gastenboek. Heeft u vragen, heeft u opmerkingen over deze uitzendingen... kom maar op, stuur het. Wij gaan dat behandelen als u dat een beetje op tijd doet tenminste. U kunt ook twitteren, hashtag Of Mijn gast is vandaag Geertjan jan Lasche. Hij is journalist, hij is maker. hij heeft een aantal prachtfilms gemaakt... hij heeft onder andere een tegel ontvangen voor zijn werk. En hij maakte nu de film Zwart Ijs... die vanavond om 20 voor 11 op Nederland 2 te zien. Het is een film over fanatieke natuurschaatsers... Uh, marathonschaatsers uit drie verschillende christelijke families die worstelen met de vraag hoe hun liefde voor de sport... zich verhoudt tot hun liefde voor God. Het zijn drie families, de familie Klompenmaker... René Ruitenberg en Geert-Jan van der Wal. Die man, die naam viel net al even. Uh, hoe, hoe is dit verhaal geboren, Geert-Jan? Nou, ik heb een handicap en, een, uh, ja, en misschien ook wel een gave... dat ik heel veel onderwerpen altijd in mijn hoofd heb. Uh, ik houd ook een lijstje bij van mogelijke films. En dat is een lijstje... met ongeveer 50 titels. En wij hebben... Uh, deze stond er een poosje op. Um, regelmatig heb ik contact... met uh, IDTV Docs. Uh, die, die deze film geproduceerd heeft. Met Suzanne van Voorst, artistiek producent. En deze titel kwam vaak voorbij. en uh, Zowel Suzanne van Voorst... als Mart Dominicus. Uh, docent aan de filmacademie die mij ook assisteert. Of die mij coacht. Um, die zeiden van... dit moet jij gaan maken. En... Ik had dat zelf nog niet eens zozeer. Mm -hmm. uh, iets hield mij tegen om dit verhaal te gaan maken. En wat hield je tegen? Dat is een heel interessante vraag. Misschien wel omdat het heel dichtbij komt. Omdat het zich afspeelt in een, in een, peri of in een landschap, een christelijk landschap... de uh, Belt, waar je zelf groot bent geworden, bedoel je dat? Ja, en ik heb daar ook altijd een gevoel bij gehad... En, en, en... En misschien is dat gevoel wat ik had, zeg maar. dat, dat is niet een, een, een per definitie euforisch gevoel of zo. Of, of, uh... Welk gevoel heb je erbij dan? Ja, dat, dat is. Dat... Het is een, een, een cocktail van allerlei emoties die ik daarbij heb. Dat, dat die marathonschaatsport. en, en, en het, in het verlengde die skiersport, zeg maar. die in de zomer plaatsvindt. Nou, leg dat dus bloot voor mij. Nou, dat heeft denk ik te maken met. met uh, mijn roots, dat dat je. Uh, het zijn misschien wel de eerste stappen in de wereld. Die, die schoorvoeten gemaakt uh, worden door de beoefenaars van deze sport. Want en, even voor de duidelijkheid, jij schaadt zelf ook, hè? Nee, ik schaadt zelf niet. Nee. Helemaal niet? Nee, mijn broers wel. Ja, oké. Okay. Dus je hebt, af, je, hebt niet af, je hebt afstand gedaan van het schaatsen, heet het dan? Ja, maar ik, ik hou wel van duursport. Ja, de, de, ja. Die fascinatie voor lijden op, op een fiets of met, met rennen. Ja, dat dat, dat ik herken wel. je wel. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Maar, maar dat was iets wat mij tegenhield. En uiteindelijk heeft uh, Suzanne van Voorst mij overtuigd van ga gewoon die film maken en schrijf een plan. Uh, ik heb een plan geschreven, uh, ik heb uh, heel veel research gedaan. Maar eigenlijk moet ik zeggen dat. Die research zat eigenlijk al in mijn kop. Want ik kon gewoon mijn hoofd leegschrijven. En, en, en, en nou, het Mediefonds heeft dat gehonoreerd. Want, want even voor de duidelijkheid. Wat, wat, wat gebeurt er nou in die film? Je, je, je portretteert eigenlijk drie families. Ja. Of, of drie mensen of drie families. Eigenlijk allemaal met een andere christelijke achtergrond. Maar wel een heel christelijke achtergrond. Die allemaal verknocht zijn aan natuurijs. Aan het ja. schaatsen. Ja, ik denk het decor, het decor van deze film is, die, is, die, is de Bijbelbelt, CQ, de schaatsport. Um, die heel erg verwant zijn met elkaar. Ja, die heel erg verwant zijn Want met elkaar. Want hoe, hoe, hoe zit dat dan? Hoe komt dat? Nou, Het is een, een hele rare lotsverbondenheid. Um, je, moet, je moet je voorstellen, op het platteland wordt hard gewerkt. En uh, je, je verdoet je tijd niet en uh, op zaterdagmiddag of op woensdagmiddag gaan sporten... Dat, is, dat doe je niet. En zeker vroeger niet. Zeker, en dat, uh, vroeger dan heb ik het over tien jaar geleden. Um, en je werkt al fysiek. Want Je, werkt al fysiek, je, je, je, je maakt je tijd nuttig. Ja. En nuttig, dat is arbeiden. Dat is zorgen dat er iets gebeurt en dat er iets ontstaat. In het aangezicht van de heer? Uh, ja, um, je, ora et labora, bid mm. en werk... Um, maar dan, dan gaat het vriezen. En dan is er eigenlijk op de boerderij niet zoveel te doen. En je gaat niet op het land uh, bijvoorbeeld Nogal, afrastering nee. maken in, in, in de winter. En dan is het eigenlijk heel legitiem om te gaan schaatsen. En dan, dan voelt dat ook goed om te gaan schaatsen. Ja. Want, en, en daarbij komt dat ja, zo'n zo, zo, zo landschap, zo'n bevroren landschap... dat is toch ook een soort ja, een, een, een uiting van de schepping... En uh, ja, zo is eigenlijk die verbondenheid gekomen... tussen het christelijke platteland en het schaatsen op natuureis. Nou, Dat ging heel erg lang goed. Even poëtisch gesproken. Uh, is het ook de, de, de verbinding tussen, tussen, uh, tussen de mens en de natuur? Ja, dat denk ik wel. Dus echt zo, zo, alsof je daarmee nou, het dichtst bij de schepping komt? Wat, wat, wat veel mensen denken dat op de Bijbelbelt dat de, de meest directe verbinding tussen uh, de, de gelovige en God, dat het de kerk is. Ja. Nou, dat het bestrijd, gebouw waarop zondag veel naartoe kan Dat ik. Wordt. Ja. ik. Ik denk dat de meest directe verbinding tussen God en een gelovige en een mens, dat is de natuur. Het werken op het land, het, het, het zien van, het, het, het, het groeien van het gewas, maar ook de mislukkingen in de in de landbouw. Mm. Daarin ziet men ook gewoon. Dat het moet zo gebeuren. Het heeft zo moeten gebeuren. Een soort lotsbestemming. Ja. En dat is denk ik ook wel... wel, wel je weet het van tevoren... Maar er is ook wel een, een, een gift in deze film. Namelijk dat door het laten zien van dat landschap... En dat, dat worstelen met, met, met, met, die, met die... Met dat ijs. Dat, dat daardoor ook... Een, begint ook een soort poëzie... Ja. En, en daarmee zing je het verhaal van deze mensen... bijna helemaal los van dat schaatsen. Dat schaatsen is eigenlijk een metafoor voor het leven. Mm -hmm. En het lijden. Mm -hmm. het, het aardse leven en lijden. Mm -hmm. Wat eventueel ingelost wordt later. En dan kan je met bonuspunten kun je een, stukje, een stukje beter verdienen... in een hiernamaas. Dat doe je door drie verschillende, wat ik al zei... karakters uh, te portretteren. Heel, heel verschillend, waardoor het ook een gelaagd verhaal wordt... Vertel eens wat over die drie uh, mensen die je daarvoor geselecteerd hebt. Ja, daar moet iets aan vooraf gaan. Uh, heel veel mensen denken dat de Bijbelbelt een homogene club is. Mm -hmm. uh, een een, een zwart-wit. Dus een subcultuur die identiek is. Waar de mensen e hetzelfde zijn. Nou, dat is niet zo. Op dit moment is er heel veel aan de hand in de Bijbelbelt. Uh, drie stromingen. Dat is, dat, is, dat is een groep die vasthoudt aan de traditie en zelfs soms ook nog wel radicaler wordt... in het vasthouden van die traditie. Er is een groep die helemaal de andere kant op gaat... richting het Amerikanistisch, het baptistengeloof, het charismatische. Ja, wat, wat je bij de Pinkstergemeente ook... Ja, en uh, er ziet. is ook een grote groep die zegt van... jongens, uh, het hoeft mij niet zo meer. Uh, ik geloof wel in God en ik zie de God wel in de schepping... maar geen gedoe meer van twee keer op een zondag. En, en, en ja, sommige dus De strekkelijken, mensen... de, de precieze en de blijmoedige, als het ware. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. En zo heb ik ook gezocht naar personages. Um, ja, één personage, ja, je zou wel dom zijn om die niet te willen. Dat was René Ruitenberg. Dat komt, is een bekende figuur. Ja, op een, het een winnaar. Ja. Uh, komt uit een zeer traditioneel milieu. Zit nu helemaal aan de andere kant. In het charismatische, het evangelische. Um, Hij naar, is zelf evangelist, hè? Hij staat echt op ja, de kans. Ja, ja. ja. De andere personage. Dat, uh, ik wilde ook absoluut een echt traditionele uh, uh, schaatser hebben. Christ, of een, een, een traditioneel christelijke schaatser. Na enige research kwam ik op de familie Klompmaker. En uh, ja, ik wilde ook iemand... Het ja, boerenfamilie hè? Boerenfamilie, ja. Uh, ze doen nu wel andere beroepen, maar van origine een boerenfamilie. En uh, ja, ik wilde ook... ook een schaatser hebben die gewoon wel absoluut christelijke roots heeft, maar die zegt van ja, uh, ja ik, ik, ik, ik kan, ik voel me ook zeer comfortabel in de wereld. En dat was Geertje van der Wal uit werk. Ja, die drie volg je en die drie met die drie kom je eigenlijk op een voet van grote intimiteit. Ja. Wat heb jij gedaan om zo dichtbij te komen? Um, dat probeer ik eigenlijk met al mijn onderwerpen. Um, ja, even technisch. Ik vind, ik vind het vak van documentaire maken. vind ik een. Ik vind het eigenlijk belachelijk intensief. Mm. Uh, duur. Uh, of duur, kostbaar. Dus ergens heb want, ik ook. Het gaat over tientallen dagen draaien. Ja, en echt. En heel en, veel mensen die zeggen: ja. van jongen, dat je er zoveel tijd voor hebt. Ja. Tegelijkertijd ben ik ook wel een. Een Calvinist in, ja, zeg maar, in mijn wortel. dus deze opmerking al vrij Calvinistisch eerlijk ja, gezegd. Dus, dus dan vind je ook dat je drie stappen verder moet komen. Mm. Nou, en dan heb je ook nog eens een stemmetje in je hoofd die zegt van ja nu zullen al mijn collega's wel zeggen van ja jij komt van de Bijbel wel dus je zult wel een voorsprong hebben. Dus ja logisch dat jij in die keukens komt. Nou ja beantwoord die vraag dan maar is dat zo? Je hebt een kleine voorsprong maar je moet het vertrouwen verdienen. En hoe doe je dat dan? Nou, dat is, een, dat, is een, dat is een kwetsbaar proces. Um, vertrouwen kun je eigenlijk niet winnen. Dat moet je gegund worden. En bij oermensen geldt dat nog in het kwadraat. Ja. En, um, want, want, want die kijken met argusogen naar die vreemde snuiter... die met zijn cameraploeg het erf op komt lopen. Ze weten niet hoe je schoorsteen rookt. Mm -hmm. je, komt, je komt eraan, je hebt een verhaal, ze vinden je, ze vinden je wel aardig, maar... Um... Goed, je legt je eerste kaart op tafel, je zegt stap Stappoort, ja. zeg je, je zegt gereformeerde bond of gereformeerde gemeente. Nou ja, gemeente. Ik, ik, nou, ik zeg gewoon van, ik, ik, ik, ik kan de, de revo-cultuur die, die, die, die, die resoneert in mij, ja. die, die, die voel ik aan. En dat, is, dat, dat, dat helpt wel. Ja, en zonder, zonder dat je daar verbitterd en cynisch over bent geworden. Want dan zullen ze de deur ook niet graag openzetten. Ja. Ik wil als Maarten het hart met draaiende camera eraan komt lopen... dan krijg je toch een heel ander verhaal, denk ik. Dat is enerzijds waar. En anderzijds, um, ik heb ooit ook eens een film gemaakt... over Kootwekker Broek, vlakbij Banneveld. En uh, de meest traditionele uh, figuur in die film... die zei ooit eens tegen mij, ik zeg van... het dondert me niet of je nou van de EO bent of de VPRO... als je maar niet achterbaks bent. Mm -hmm. En dat, dat slaat weer meer op die plattelandscultuur ja. van um, uh, de recht, dus ja. recht door zee. En dat ja. zit in hele kleine dingen. Dat, je moet gewoon... Maar dat zal iedere documentairemaker met mij me eens zijn, denk ik. Je moet gewoon heel secuur zijn in, in, in, in je beloften, in je toezeggingen. En waarin zit hem dat dan, bijvoorbeeld in deze film? Waarin heb je... Want dat is nazorg? Of, of... Nou, er waren... Ik wilde gewoon alles... Klaar. Ik wilde gewoon alle kwetsbaarheden. Um, uh, alle, alle, alle, ja, alle, alle scènes waar, waar, waar, of alle dingen waar, die ik ook zelf ken, waarbij je dubbele gevoelens, ik wilde gewoon alles. Dus dan film je ook alles. En je, probeer, je, je krijgt daarin je personages mee. En dan hoorde ik wel eens, want ik had ook mijn netwerk, zeg maar, en ook mijn antennes in die wereld. Ik, ik probeer altijd antennes in de arena te, te, te, te vinden. Ja. En dan hoor ik wel, ja, die en die maakt zich toch enige zorgen. Want je hebt dat gefilmd en hoe komt dat nu straks over? En dan aarzel ik niet. Dan ga ik ook gewoon meteen uh, contact zoeken met zo'n personage. Omdat dan... die personages ook door moeten in de wereld. In de beschermde wereld waarin ze leven natuurlijk. Ja, want alle personages staan in contact met elkaar. Ja. En het is allemaal hartstikke leuk dat er een film komt... Maar het leven gaat wel verder. Ja. Laten we even aan de hand van een paar fragmenten dan illustreren... hoe dicht jij bij de mensen komt en welke gevoeligheden jij behandelt. We gaan, we gaan nu naar, ja, mijns inziens, een van de, van, de, van de meest openhartige scènes. Het is opa Klompmaker, de oude baas, zullen we maar zeggen, in de film. Hij heeft ook een enorme liefde voor de schaats mm Hij -hmm. heeft ook zelf natuurlijk heel veel geschaatst... en moedigt zowel zijn zoon als zijn kleinzoon fanatiek aan... En hij vertelt over, um, over zijn angsten over, over het leven na de dood. Ik ben bang, ja. Ja, wat ja, je heel gedoemd. Dus er zal weer iets zijn. Ik knest niet dan. In de hel. Ja, hij had hij pijnlijn. Ik was zeggen, de dorst, alles die wat. Hij hoort hij niet eens voor de man in de hel. Kom je ik bang. Maar denk je dat hij de hel komt? Ik hoop het niet. Ik bid er wel voor, maar die zekerheid heb ik niet. En dat is ook een stuk ongeloof. Ja, even een globale vertaling. Misschien uh, verstaat niet iedereen dat hij, hij heeft een enorme angst voor de eeuwige dood, wat hij, uh, zoals hij dat noemt. Hij is bang voor de hel. Hij is bang voor de pijn. Die hij daar zal aantreffen en de dorst. Dat mm -hmm. vond ik zelf heel typerend. Dat hij wist of, of dat hij vermoedde dat dat met hele grote dorst te paard, uh, gepaard zou gaan. En dat is bijzonder dat hij daarover praat. Ja, dat is zeer uniek. Um, en los van wat, wat, wat iedereen van die film vindt. Um, ja, deze scène koester ik heel erg. Omdat ik weet dat op de Bijbelbelt dat deze diepe, diepe gevoelens bij heel veel mensen leven. En... Die Jan... angst voor de hel. Ja, Jan Siebeling heeft over geschreven. Hè? Uh, deels roman, kline, deels... Vrienden met de uh, bed, ja. met ja. um, Maar ik heb het nog nooit... Op tape gezien. Of in beeld gezien. En omdat, omdat dat iets is waar je niet over praat? Nee, dat is, dat is, zo, dat is zo intiem. Wat is dat eigenlijk vreemd? Want in, in, in de Bijbel zelf worden toch wel wat, wat, wat voorstellingen gegeven... van hoe de hel uh, eruit ziet. Ja. En dat kan zeg maar vanaf de kansel of lezend kan dat wel? Vooral in die zeer bevindelijke kringen... Um, ga je überhaupt niet zeggen dat je uitverkoren bent, dat je in de hemel komt? Je, je koestert een wens dat jij. Uh... En dan is er toch een klein groepje dat op een of andere manier een teken heeft gehad. En dat groepje dat, dat, dat, dat komt daar dan ook voor uit en dat mag dan aan het avondmaal. Dat is een soort sacrament. En um... Opa Klompmaker durft ook niet aan het avondmaal. Hij vindt dat een vorm van arrogantie. Hij vindt dat hoogmoedigheid. En, ja. en, en, of hoogmoed. Um, terwijl, terwijl die bescheidenheid van hem... want het is eigenlijk gewoon een ultieme bescheidenheid... Ja, dat, dat is hartverscheurend en ontroerend. Mm -hmm. toen, toen hij dit zei, ik weet nog precies wanneer het was... ik kreeg gewoon kippenvel dat hij dit uitsprak. En Deze film is gemaakt met, met, met, met een crew die meestal voor de VPRO draait... En, en ik zei: oh jongens, hebben jullie wel in de gaten wat waar jullie net getuigen van geweest zijn? En toen zeiden ze waarschijnlijk nee, want, want, wij, want, want wij moderne stadsmensen zitten natuurlijk eindeloos te kwekken. en film. Nou, dat over, is niet zo. Um, uh, geluidsman Martijn van Halen, ja. die ook uh, meegewerkt heeft aan de film. Uh, mede regisseur van Janine bijvoorbeeld, die zei ook van Geert-Jan, dank wat een voorrecht dat jij ons hier gebracht hebt. En op een of andere manier. Maar Martijn, uh, die gelooft helemaal niet. Uh, en, maar die kon het uitstekend vinden met opa Klompmaker. En opa Klompmaker ook met hem. Het is zo grappig, want dezezelfde opa Klompmaker... is volgens mij de man die toch een sneer uitdeelt... aan, uh, aan uh, René uh, Ruitenberg, uh, heet uh -huh. hij, hè? Ruitenberg, ja. ja. ja. Uh, om, omdat dat zo'n vrije vogel is geworden... die, die, die jubelend en zingend op, op de kansel staat en mm -hmm. evangeliseert. En Dat vindt hij eigenlijk toch te zelf ingenomen. Hij zegt op een gegeven moment ook... Van, dat gaat mij allemaal te veel over ik. Ja, en, en, en um, in die kringen, in die bevindelijke kringen... daar cijfer je het ik weg. Op begrafenissen, in die, in die echt bevindelijke kringen, daar wordt soms de naam... van de overleden niet eens genoemd. Want dat is een vorm van verering En laat dat maar over aan God. Die moet de naam... uitspreken. Dit, dit matcht niet heel goed met de ambitie... om de beste te willen zijn... en je, en je concurrenten uit te willen schakelen. Ik denk dat dat een factor is, ja. Ik denk dat dat... op het moment dat je het geloof... zo beleid, zo, zo probeert zo zuiver te beleiden... dan hoort daar niet bij dat je... Uh, in een wedstrijd ten koste van een ander de beste wilt ja, zijn. Eigenlijk eerste. wil dat hij valt ja. in de bocht. Ja, dat, dat, dat, dat, dat staat er haaks op. En dat kenmerk denk ik ook, ook wel de familie Klompmaker... en ook wel hoe zij, uh, hoe zij in de sport staan. Ja. En uiteindelijk zullen zij weer terugkomen bij die, bij die oeremotie van die sport... namelijk het eenzijn zijn op het ijs en het, het ademen van de schepping. Ja. Nu zijn we al heel erg uh, abstract aan het praten. Nee, toch? helemaal niet. Het is helemaal niet abstract. Het is, uh, dit, uh, dit, dit, ik, ik blijf opletten. En anders grijpt meteen de hele redactie en de regie ook wel in. Hoor, als het te abstract is. Laten we even voor het contrast naar René Ruitenberg gaan luisteren. Hij is dus die man van het vrije woord. Hij evangeliseert. Hij jubelt. Hè, zoals je in de Pinkstergemeente ook wel tegenkomt. Hij wil getuigen. Hij zegt, ik ben verliefd op de heer. En het is een soort vrolijke boodschap die hij brengt. Die je ook in Amerika, zie je dit natuurlijk heel veel bij televisie, dominees enzovoort. Mm -hmm. Laten we even luisteren wat hij vertelt over zijn verleden en hoe hij dat afgesworen heeft. En dan had ik ook de aandacht van de vrouwen. En ik vond het wel interessant, ik vond het wel spannend. Het gaf me wel een kick. Terwijl dat ik verkeering had, Mirjam ging niet zo heel vaak mee. Naar schaatsen en naar skuren. En dan kom je in gesprek met zo'n meisje, de ronde meest... of weet ik veel wie het dan ook maar mag zijn. En voordat je het weet, lig je met elkaar in bed. En ga je vreemd. Als christen. Heel dicht bij uw hand. Voor mij werd het een levenspatroon. En constant zocht ik die spanning... in de sport, in die overwinning... om er met die handen over de lucht te gaan... dat iedereen jou bejubelt. Iedere keer zocht ik die prikkel in het geld, dat blijkbaar een leegte die niet gevuld kon worden. Arrogante, trossen, pauw dat ik was. Ik keek echt neer op andere sporters die niet goed genoeg waren of die minder waren. Want ik was de beste en ik had het gemaakt. Kijk naar nou al die aandacht, de media, sponsors die willen mij toch hebben. Dat zet je op een enorm voetstuk. Een ander uiterste. Hè? Een man René Ruitenberg schaatser en verslief, verslaafd wat hij nu vertelt, aan spanning en alles wat daarbij hoort, of dat nou seksualiteit is of andere vormen van adrenaline stoten. Uh, een, een compleet ander uiterste. Wat, wat, wat heb jij nou ervaren toen je, toen je bezig was om met zijn karakter uh, bloot te leggen? Nou, ik, ik, ik volg hem al een uh, aantal jaren. En uh, het interessante van René is dat René komt. Ook uit zo'n zeer bevindelijk milieu. En um, René heeft een zogenaamde Paulusbekering gehad. Um, een, een, een, uh, hij is een reborn Christian. Um, op een gegeven moment... Um, Wat is een Paulusbekering? Nou ja, dat, dat, er, dat, dat je van het ene naar het andere uiterste gaat. Um, of even even heel, heel snel... Want er heeft, ja. er heeft een verschijning plaatsgevonden. Ja. Nou, hij, hij, hij, hij is tot een ultieme inkeer gekomen. En... Um, René was een begrip in de schaatswereld. Uh, dat wil zeggen, René die genoten van. En uh, iedereen wist dat ook. Maar niemand zei tegen hem wat ze van hem vonden. Maar uh, het was een feestbeest. Totdat zijn uh, schoonzus uh, verongelukte. En de angst sloeg toe bij uh, René. Opeens kreeg hij in de gaten van... Ja, als ik zo'n leven leid, dan, ja, dan is er alleen maar plek voor mij in de hel... En op dat moment uh, is René uh, op zoek gegaan naar van, ja, hoe, hoe, hoe kom ik hieruit. En um, hij is, um, ja, hij is ja, aangetrokken tot die andere geloofsbeleving. Namelijk dat je, ja, je moet tot een soort wedergeboorte komen. Mm -hmm. En dan is er uh, volledige genade. En dan vallen al die lasten van je af... Ja, ik lijk wel een dominee zo te praten. Nee, ik hang aan je lippen. Nou, um... maar ik vind het zo'n fascinerend iets. dat we, we hebben nu twee uitersten van, van, van mensen, van mannen. Ja. Binnen, binnen toch allemaal van één Bijbelbelt. Ja. Dat leek op één berg, maar dat was het niet. En het, het, de rode draad is dus angst voor dat wat na het leven komt. Zeker. De hel. Ja. De waan van de dag telt niet op de Bijbelbelt. Er alle ogen zijn gericht op dat moment na de dood. Ja. Klinkt zwaar, hè? Ja, ik, ik ben benieuwd of jij dat begrijpt. of jij dat. Hey, tuurlijk, ik voel dat helemaal mee. Ik ben, ja, daar bedoel, ook, ja, ben jij ook bang voor de hel? Ja, bang voor de hel... Um, ja, dat vind ik... Nou, nou niet, niet zozeer. Rationeel gezien niet. Ja, oké. Okay. maar nou zeg, ja, Nu zeg ik, zeg ik eigenlijk uh, alles aan. Al. Ja, nee, ik ben er toch met... Dus ik wel? Ben, ja, je bent wel, je bent wel, je bent wel... Uh, Razend benieuwd naar het moment na nu, of na, na, na, na dit leven. Ja. Tot zover ga ik met je mee. Je bent razend benieuwd naar het moment ja. dat je dood bent. Ja. Omdat niemand dat ons heeft na kunnen vertellen. Nee. Uh, althans wel profetisch enzovoort, mm -hmm. maar ik bedoel niet zo echt letterlijk. Dat snap ik nog wel, maar angst voor de hel, dat is nog een stapje. Uh. Meer dan nieuwsgierigheid naar wat er na het aardse leven komt. Ja, nee, maar er is een diepe angst voor het... laat ik het zo zeggen, dat, dat kausale verband. Dat je iets doet en je wordt ervoor gestraft. Juist. Nou, dat intrigeert mij ook. En vandaar ook wat ik in het begin van de uitzending zei... over, over die, die, die, die, die oerwereld, wat ik denk persoonlijk... maar daar moet ik maar eens een keer een goed gesprek... met een aantal wetenschappers over hebben. Ik denk dat er een groot verband is tussen de, die oer-oerwereld... Ja. He, waarin men heel erg bang was in deze dagen rond kerst en oud en nieuw. Voor dat donker. Want dat donker zal toch niet blijven? Want de dagen werden steeds. Dat men. Dat, dat, dat, dat, dat heel dicht bij de natuur leven en bang zijn. Volgens mij horen die heel dicht bij elkaar. Maar nu gaan we heel ver, hè? Nou, dat maakt toch helemaal niks uit. Da daar is dit Want ik ben er nog niet uit. Nee, maar je hoeft ook niet ergens uit te zijn. Maar ik vind, uh, ik vind het interessant om te zien dat. Uh, ja, je hebt een programma dat heet De Leugen Regeert... maar hier heet het dan De Angst Regeert. Dus dat, dat het hele leven eigenlijk opgebouwd is... op dat uitstelmoment, terwijl er ook, ja. en er en ook mensen zeg... zijn die zeggen... het gaat natuurlijk om het leven zelf. Het gaat om die tijd tussen geboorte en dood. Ja, en, en, en daarin en... moet je je vervolmaken. Daar... En personage René Ruitenberg zal zeggen van... jongens, um, um, uh, je kunt genade krijgen... Gooi af die angsten en leef vrij en uh, schaam je niet. En uit je. En, en, uh, dat, dat, dat wat, wat je gedaan hebt in het verleden, dat telt niet meer. Omdat nou, en, die, en, en daar het omdat hij Omdat hij zelf ook zo opgeruimd heeft, eigenlijk. Ja. Zijn, zijn dubieuze ja. verleden. En, en het moment waar, waar zeg maar de bevindelijke mensen... Um, hij verliest aansluiting op dat moment dat dat, dat vorige leven dan niet meer telt. Mm -hmm. Op het moment dat je iets doet wat niet deugt... Op het moment dat je iets op je kerfstok hebt, dan zeggen de bevindelijke mensen, je eet die, die, die, die, die, die, die, die, die pot met scherven, die eet je één voor één op. Je gaat niet zeggen van jongens, nee, maar het is me vergeven en er is genade. En, en, en, dan, en dan kom je weer terug bij dat... Dat werd altijd gezegd, dat deden ja. de katholieken, die gingen biechten en dan waren ze het weer kwijt. Ja, nee, dan, dan, dan stel je voor dat je vergeving hebt gekregen dan koester je dat en dan ga je niet meer te koop lopen. Dat, dat, zo, zo wordt dat beleden zeg maar in die bevindelijke ja. hoek. En dan kom je ook weer terug bij die fascinatie voor dat lijden... voor dat stoempen, voor dat, voor, voor dat vechten tegen weer en wind. En dan ben je weer terug bij waarom juist die orthodox-christelijke uh, uh, uh, gelovigen... zo goed zijn in die, in de, in die marathonschaatsport. Omdat Volg je me nog het... ja, ja, ja, omdat het lijden daarin zit. Ja, het is. lijden. Het is een soort fascinatie, maar ook... Maar is het ook een soort plaatsvervanging van Jezus op aarde? Want, want dat leven heeft ook... Daar heeft ja, lijden nee, ook Nee, Laat ik zo tegen. zeggen, in, in, in de bevindelijke hoek... en dat herken ik ook wel... Uh, er wordt niet, uh, men houdt niet van de gemakkelijke weg. Nee. Er mag gebloed worden. Precies, tegenwind. Ja. ja. Laten we nog even naar een beetje tegenwind gaan luisteren. Dit, dit, dit, dit vond ik ook... Er zitten een paar mooie fragmenten... In waarin de ouderling hè, gaat praten met, uh, met leden van de gemeente. En dit is met een jong stel, met Geertje van der Wal, een van je hoofdpersonen, en die mm -hmm. wil met zijn meisje gaan trouwen. Ja. En dan volgt dit uh, gesprekje. Jullie gaan ervan uit trouwen in de kerk? Ja. Ja, want dat wil je ook. Ja. En ja, waarom wil je het? Ja, godszegen vragen, hè? Ja, godszegen vragen. Ja. En dan toch... Uh een beetje vanuit daar uh, proberen te leven. Ja. Hé, hey, wat... wat, wat ik, ik heb... Ja, ik heb... Ik heb, ik heb... Nou nee, ja goed. Dus terugkijkend, even kijken naar dit gesprek... heb ik jullie verteld van dat de kerkraad het, het er toch wat zwaar op de maag ligt, dat, uh, dat samenwonen. Hè? Dat je op weg naar het huwelijk... Uh, die kent elkaar dus al heel veel jaren... en nu ineens ja. uh, samenwoont. Aan ja. de andere kant... Wat, uh, wat, wat uh, voor de kerkraad toch een rol speelt, is dat... Uh, ja, ja, toch. Kijk, als je topsport doet, moet je trainen. Ja. Als je gelooft, dan is, uh, laten we zeggen, eens een keer naar de kerk gaan, op zijn minst uh, iets wat, wat, uh, wat, wat erbij hoort. Ja. Nou, daar zit een, daar, daar zit een lichte frictie. Ja, precies. Daar zit een lichte frictie, is een mooi understatement. De, de, de, de, de, de ouderlingen, de kerkenraad, is niet gelukkig met het samenwonen van dit stel... wat vooraf gaat aan het, aan het aanstaand huwelijk. Um, hoe, hoe heb jij dat eigenlijk ervaren? Dat die, want eigenlijk geeft die ouderling ook wel veel prijs, vond ik. Dus, want Dit is niet een heel modern statement wat hij doet natuurlijk... Nee, maar, maar tegelijkertijd is dit ook de aarzeling die je voelt bij deze... het is de dominee trouwens. Oh, de, dominee, um, sorry. de aarzeling die je voelt, die laat ook wel zien dat, er, dat grenzen verschuiven. Um, en, en ze zullen uiteindelijk ook gaan trouwen in de kerk. Um, maar ja, hij, voor, hij maakt wel van de gelegenheid gebruik... om duidelijk te maken dat de kerk daar niet heel erg van gediend is. Nou, in, in veel kerken... Um, uh, uh, is, is niet zozeer de dominee zijn persoonlijke mening het belangrijkste... maar de kerkraad natuurlijk. Ja. En de kerkraad heeft, over, uh, um, heeft, heeft uh, gesproken over de situatie van Geertjan van der Wal... en zijn verloofde of vriendin Aniek. En zij hebben, zij hebben daar grote moeite mee. En de dominee die vertelt dat en die moet dat ook vertellen. Mm het -hmm. is voor mij wel herkenbaar wat, wat hier gebeurt. En hoezo? In welke zin? Nou ja, ik was vroeger natuurlijk ook best wel een, een, een vrijbuiter. En uh, ik heb ook wel gesprekken gehad met ouderlingen en dominees. En waar ging, gingen die gesprekken over? Nou, ik had ooit een. Ik, ik had een vriendin van een andere kerk bijvoorbeeld. En dat, dat was dan ook een issue. Maar. Wat zeiden ze dan? Nou, dat dat een probleem is. Ja, en. en, en, en Wat maar, zei jij dan weer terug? Ik zeg natuurlijk dat het geen probleem is. En ik heb het nooit... Ik heb al die verschillende kerken... Ik heb Op mijn veertien, op mijn vijftien zei ik altijd mijn vader... Joh, ik, vind het, ik vind het echt onzin. Um, en dan zijn mijn vader die ook wel een beetje in de vaderfunctie van... Ja, maar toch, dit en zus en zo. Um, maar ik heb daar nooit iets mee gehad met die verschillende kerken. Tegelijkertijd ben ik ook blij dat er verschillende kerken zijn. Want als je dus morgen uh, als het één kerk wordt... dan En dan overmorgen zijn het weer twintig uh, bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Um, maar ik heb het die ouderlingen en de Dom is nooit kwalijk genomen. Op een of andere manier, rare manier. Nee. Nou, want dat is wel interessant aan jouw geschiedenis, die je toch wel een beetje parallel kunt leggen aan, nou, hè, aan, aan, aan de geschiedenis die je in deze film beschrijft. Wat dat betreft is het natuurlijk een ontzettend persoonlijke film. Uh, is dat je. Uh, jij hebt nooit heel radicaal gebroken met je geschiedenis, met je jeugd of met nee. je achtergrond. Sterker nog, je woont gewoon in Stappersdraufheen, uh, je bent ook nog kerkelijk. Je bent gelovig en je bent met een meisje uit het dorp getrouwd. Dus je hebt het heel dicht bij huis gehouden, maar je bent wel degelijk de hele wereld rond geweest. Ja, en ik ga. Ik heb vrienden die. Heel veel vrienden die het totaal niet geloven. Op een of andere manier heb ik er nooit... heiden, zegt een van jouw vrienden tegen ons. Nou ja. Kun je nagaan. Daar ga je ermee om. Nou, wat heel erg belangrijk is. Wij zijn thuis uh, opgevoed dat, uh, met, met één belangrijk dogma dat loyaliteit heel belangrijk is. Um, harmonieën verstoor je niet. Dus ook al heb, ben je afwijkend, heb je afwijkende wensen... je belast daar niet een collectief mee met jouw afwijkende overtuigingen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus dat betekent in de praktijk dat het uh, de, de weg van de geleidelijkheid, dat het, dat het soepel kan gaan... Ja, maar ik ik ik uh, ik, doe, uh, wel, uh, ik kies wel zoals ik wil kiezen. Maar dat gaat niet gepaard met conflict. Is en dat niet... nog nooit zo? Is dat ook nooit met conflict gepaard gegaan? Zeker wel. Vroeger, zeker wel. In ja, je hoor. puberjaren. Of? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, Nee, dat. Uh, Want even voor de duidelijkheid: je komt uit een gezin met een heleboel jongens, hè? zes. Ja. Jij bent de middelste. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Bij 6 kan je niet de middelste zijn. De derde. De ja. derde ben jij. En, uh, en jij bent, ben jij het meest losgezongen van, van, van de oorspronkelijke traditie... waarin je je ouders je groot hebben gebracht? Of hoe, hoe moet ik dat zien? Ik denk wel dat ik de meest vrije geest ben. En hoe, hoe vrij ik denk, daarmee belast je, daar belast ik anderen niet mee... op het moment dat ik weet dat ik ze daarmee erger. Ja. Snap je wat ik bedoel ja. te zeggen? Ja. Ja, Maar ik heb, altijd, ik heb nooit de wereld als een bedreiging gezien. Ik was altijd heel erg geïnteresseerd in de wereld. Altijd al, als kind al. Maar je hebt je ook nooit beperkt gevoeld door, nee. door je achtergrond... Nee. of aan banden gelegd, of ja. wel? Nee, uh, ik heb een... Uh, kijk, heel veel mensen die... Kijk, er zijn natuurlijk heel veel kritiek op de Bijbelbelt... is gewoon terecht. Uh, Wat vind jij terechte kritiek op de Bijbelbelt dan? Dat autoritaire denken. Mhm. Dat er maar één weg is. Ik vind dat je niet in angst moet leven. Ook al voel ik die angst zelf ook wel, waar we het net over hadden. Maar die moet je, die moet je bevechten. Die angst moet je los zien te lo krijgen. Ja. Weg, weg ja. los zien te ja. laten. Ja. Um, als je het politiek gezien uh, ziet, dan nou erger ik mij hoe er hoe met kunst en cultuur omgegaan wordt. Ik vind kunst en cultuur vind ik iets prachtigs. Ik vind het een. Uh, uh, uh, iedere dag weer een. een, een, een, een Iets geweldigs dat het er is. En, en die angst daarvoor. Dat, dat, dat, dat, vind, ik, dat vind ik onverteerbaar. Mm -hmm. um, maar um, het geeft je ook iets, toch? Die Bijbelbeld heeft mij ook een geweldige jeugd gegeven, um, uh, vol avontuur op het platteland. En ik ben een kind geweest van de verbeelding. En wie weet, is dat de bron geweest voor mij van die verbeelding. En dus uiteindelijk van je vak? Van mijn je vak, ja. Dat bijvoorbeeld nu verhalen ja. verteld door ja. te filmen. Nee, kijk, en, en natuurlijk zul je nu denken van... ja, maar dan hoe kun je dan toch scherp of kritisch zijn... in het verbeelden van die bijbel? Hoe, hoe ben je dan onafhankelijk? Of uh, ja, neem je het dan niet te veel voor ze op? Uh, ik vind dat ik nog steeds hartstikke scherp en heel kwetsbaar... Mm -hmm. Die, die, die, dat, dat, die, die arena verbeeld heb. Heeft het je in het leven ook een moreel kompas gegeven, eigenlijk? Het geloof? Uh, balans. Balans? Ja, ik denk wel dat ik. Ik ben wel iemand die, die de extreme altijd opzoekt. Uh, uh, ik ben altijd op zoek naar dat bloemetje. Zeg maar helemaal. Uh, waar je eigenlijk. Uh, zeg maar vlakbij dat ravijn, zeg maar. Waar je echt niet moet lopen. En um, het geeft mij wel een, een balans en een soort van een richting, zeg maar. En het en bedoel je dan eigenlijk, het houdt je een beetje af en toe naar het meer. Ja. Omdat het anders gewoon, dat je te fanatiek bent eigenlijk. Zeker, ja. ja. En bedoel je dan met fanatiek ook... Uh, uh, Ego-gericht? Ehm... Um. Nou, dat, want dat, dat is Dan dat, dat moet, moet je andere vragen kijken. Iedereen zegt van ja, ik ben geen ego. Natuurlijk, ik ben wel een ego. Klaar. Maar ja, goed. Uh, dat, is ook, dat is natuurlijk geen schande. Maar. Uh, en ik ben, uh, als je zegt van ben je ijdel? Ik ben heel ijdel op mijn producten. Want daar vecht ik voor, daar bloed ik voor. Daar. Uh, deze film bijvoorbeeld, dat heeft me gewoon ontzettend veel hoofdbrekens uh, bezorgd. Ja. Maar je, je, je raakt iets aan in deze film dat gaat over de mentaliteit van willen, willen winnen. Je hebt nu net uitgelegd aan ons hoe dat met die natuurwetten en, en, en de mens. Uh -huh. Maar dat willen winnen, dat is ook iets wat, wat, wat de hele tijd tegen het licht wordt gehouden in deze, in ja, deze dat, dat film. Dat fanatisme, wat, wat jou zelf ook zo eigenlijk. Ja, dat is een conflict in mij, laten we daar gewoon maar heel, heel eerlijk over zijn. Um, Wat is het conflict dan? Nou, he, het platteland, de religieuze cultuur... die zorgt voor een, een stukje matigheid, zeg maar. Een, een, een even een gereserveerdheid. En op het moment dat je het ultieme wilt... dan moet je, ja, dan je, net moet je meedogeloos zijn. Ja. En um, daar zit een gigantisch conflict... Dus je wil je, wil je, je... je wil je kop eigenlijk boven het maaiveld uitsteken. Want mm -hmm. dat moet wel om iets goeds te kunnen maken. Want tegelijkertijd heb je het idee dat je dan je klein zou moeten houden. Ja, en bescheidenheid je mag... ja, ja. moet leven. En dat, dat probeer ik ook wel. Ik probeer absoluut niet te koop te lopen met, met, met wat ik beleef en wat ik doe. En, en ergens interesseert die mensen waar ik woon het ook helemaal geen zier. Of je nou een tegel gewonnen hebt of... Uh, wat dan ook. Dus uh -huh. uiteindelijk ja, gaat het erom: he, he, heb je het goed samen en, en, en, en, en, en zorg je een beetje voor elkaar en, uh -huh. en, en, en, en deug je? Bij um, René Ruitenberg komt er een moment van inzicht. Hè? Uh, jij noemt dat de Paulusbekering. Hè? Dat wordt aangezet eigenlijk, die bekering, door, um, door het overlijden van zijn schoonzus Ali bij een uh -huh. ongeluk. Waar die, waar die, dat, dat confronteert hem heel erg met zichzelf. Heb jij zelf ook momenten in jouw bestaan... die jou op een ander andere been hebben gezet? Um, uh, uh, uh, ja, laat ik daar gewoon heel helder over zijn. Um, dat, is, dat is natuurlijk kijk een van de meest tragische gebeurtenissen in, in mijn leven. Dat is natuurlijk de ziekte geweest van mijn vrouw. Um, en, uh, Want jouw ja. vrouw is ziek geweest? Ja, uh, zeer, zeer ziek. Zeer ziek. Ja. En uh, gelukkig is ze nog... Um, Sterker nog, ze zit hier achter het glas. Ja. <laughs> een stukje verderop. Ja. Um, en dat is wel een moment geweest dat je heel diep gaat. Als je een kind hebt van twee. En um, ik heb daar toen ook wel God ervaren. En, en, en, ja, maar ik hou niet van dat gepreek, als ik heel eerlijk ben. Ik heb zoiets van. Um, ben je nu bang dat het nu te prekerig klinkt of te evangeliserend? Ik, ik, ik heb daar, ik, ik, ik vind dat je, ik ben ook wel van dat moet je koesteren. Als, als er iets moois gebeurt in het leven, dan moet je koesteren. En, en als, je, als je het dan toch wil vertellen, maak er dan ook poëzie van. Mm -hmm. En dus jij vertelt het in je films, bedoel je dat te zeggen? Of denk je Ik denk het werk? wel, ja. ja. En, want, en, en, want, en, en, en tegelijkertijd, stel je, nu zeg ik bijvoorbeeld van, um, ik zie dat als een wonder. Ik zie het ook als een wonder. Dat zij nog leeft. Ja, en dat zeggen ze in, in het ziekenhuis ook. Je bent een medisch wonder. Een <laughs> medisch wonder. Nou, niettemin. Maar stel je voor dat ik dat heel erg uh, uitvoerig... en, en, en breed spraak aan iedereen ga vertellen. Hoe zit dat dan met al die mensen die ook gebeden hebben... of, of die ook gevraagd hebben om een wonder en die het niet gekregen hebben? Dat, ik vind dat nogal kwetsend. Ja, Maarten van der Weijden zegt dat ook in zijn boek over kanker. Hè? Dat het net lijkt alsof je iets aan het bestrijden bent... en als je dat dan gewonnen hebt, alsof ja. je een kampioen bent. Het mooiste uit het boek van Maarten van der Weijden is dat hij zegt van... en hij zet zich af tegen Lance Armstrong... Je wint niet, het overkomt je. Mm -hmm. En misschien is dat met geloven ook wel zo. Dat, dat, uh, het is voor mij geen actieve, actieve daad. Het, het, het, het, het valt over je heen, het komt naar je toe. Het is ook geen wetenschap. Het is zeker geen wetenschap... Um, ik heb ook ooit eens een keer in, een, in, een, in, een, in een, een bui van razenij allerlei boeken zitten lezen over om, om maar te weten hoe die Bijbel is, is uh, geformeerd. Ik werd knettergek. Kan ja, je vertellen? Je wilde iets vastleggen wat je niet te pakken hebt. Het gek. is een irrationele overtuiging en um, uh, ik vind dat je met zo'n irrationele overtuiging mensen niet lastig moet vallen. Het is iets. Je, je, je vertelt ervan en ik, ik probeer dat in, in, in als ik dat doe in een soort van een uh, ongedwongen in, in een vrijblijvendheid te vertellen. Dat is zoals ik in het leven wil staan. Um, ik vind ook dat je dat je dat dat je dat terug in het mooie in het leven. Ik heb de antwoorden niet. Op het moment, moment dat ik uh, Huub Oosterhuis hoor praten, dan kan ik een hele tijd met hem meekomen. Mm -hmm. um, je bedoelt hij is vrijdenkend en een modern christen? Ja. Maar tegelijkertijd, op het moment dat ik zo vrij wil denken... en ik wil erover pijnzen... ik, ik hoef daar toch ook mijn eigen omgeving... die gewoon vasthoudt aan, aan, aan, aan bepaalde kaders. Daar hoef ik ze toch niet mee te belasten. Mm -hmm. Dit is natuurlijk wat je al vertelde... wat je mee hebt gekregen uit je, uit je opvoeding. Je, je zegt het is een heel irrationeel iets eigenlijk, dat geloof. Mm -hmm. Het is een cocktail van allerlei gevoelens... Waar, waar deze film heel sterk over gaat. En dat is wel iets wat mij bezighoudt is dat, dat uh, uh, het onderdeel angst in die cocktail wel vrij prominent aanwezig is. Mm -hmm. Is dat iets waar ook een keer de belt zich van los kan zingen? Van dat leven in angst? Dat denk ik niet. En dat heeft ook te maken... en dan komen we terug bij het begin van dit gesprek... omdat ik denk dat uh, waar mensen dicht bij de natuur leven... en uh, dat men ook automatisch in een soort van ontzag en bewondering leven. En, en, en ontzag voor de natuur. En ontzag, dat heeft ook al angst in zich. Um, ik denk dat dat zo diep zit in, in de genen van die mensen daar. En, en, en, en ook deels in, in mij. Dat dat altijd, altijd ergens zal resoneren. Abstract vind ik wat ik nu allemaal zeg. Nee, ik vind het helemaal niet abstract. Ik kan het zelfs volgen. Maar... De, luister, ik de, moderne tijd, uit, de moderne tijd gaat er ook overheen. En we hebben ook een heleboel dingen. Um, nou ja, we hebben dijken gebouwd. En, ik uh, zal je wat vertellen. Gisteren, gisteravond. Ik denk, ik wil het ook weer meemaken. En ik heb het ook opgenomen. Ik denk van, ik ga niet om twaalf uur in een huiskamer zitten en elkaar uh, omhelzen en, en, ja. en champagne. Ik ga naar het veld. Ik ga, het, ik ga uh, het platteland op. Dus ik ben tussen vier dorpen gaan staan met mijn camera. En ik heb gekeken hoe om tien voor twaalf. Hoe Stil het dan is en om twaalf uur dat het vuurwerk in die omringende dorpen uh, uh, omhoog gaat. Yeah. En ik zou vertellen dat dat is een machtige ervaring. Ik kreeg gewoon, een, een, ik krijg niet vaak kippenvel, maar ik kreeg kippenvel. Dat, yeah. dat, en opeens dan, dan denk je van ja zo moet dat, zo moet dat vroeger geweest zijn. Dat, dat, je bent, je ziet van allerlei dingen, je hoort van al die, je kunt het niet verklaren. Um, en ik denk dat angst zit heel diep in ons. En is misschien ook wel een motor. Ook wel een motor, ja. ja. Hoe, hoe hebben de mensen die jij hebt geportretteerd uiteindelijk nu gereageerd op, het, op dat wat je gemaakt hebt eigenlijk? Want ze hebben uh, heel verschillend, één um, uh, voor één. Ik vind de viewing altijd het belangrijkste moment, het spannendste moment. De viewing met de, met de personage ja. zelf. Uh, Geertje van der Wal zei van: was heel nuchter, zoals hij ook is in de film, precies zoals het is. Ja. Nou, en, Um, uh, René Ruitenberg, uh, die toch ook heel kwetsbaar in deze film komt... heeft, heeft het als een winnaar geaccepteerd. En, en daarin herken ik ook een beetje Wilreine Thomas Dekker... die ik ook geportreterd heb ooit. Precies, daar heb je ook een film over gemaakt. Ja. En die, die reageerde precies zo. Gewoon, ze nemen het zoals het is. En wie weet, denken ze wel van alles, dat weet ik niet. Maar um, um, hij nam het zoals het is. En hij zegt van, ja, uh, min of meer van netjes gedaan. Voor Familie Klompmaker was het... Meest, die komt meest kwetsbaar in deze film naar voren. En in welke opzicht bedoel je dan? Ze geven zich gigantisch bloot. Ze zeggen bijvoorbeeld uiteindelijk dat ze blij zijn dat de Elstedi toch niet door is gegaan ja. omdat dat die anders zou plaatsvinden op ja, zondag. De kamer is wel heel erg intiem. Legt wel heel erg intieme dingen vast, hè? Het bidden, maar ook de angsten. En um, we liepen zo naar de studio toe, waar die viewing zou plaatsvinden. En toen zei opa Klompmaker, die, die liep naast me. En die zei, ik weet het niet, Gert jan Ik weet het gewoon niet. Ik denk, nou zullen we het krijgen. He? Mm -hmm. Vlak voor de... He? Yeah. Ik ben er nog steeds niet over uit, zegt hij. Nee, ik dacht, wat, wat, wat is er dan? He? Jan, wat zeg maar, wat is er? Hij zei, of het nou de hand van God was... of dat het een straf van God was dat Elfstede toch niet doorging. <laughs> En ik zei: Jan, volgens mij is dat niet zo belangrijk. Um, uh, uh, uh, je hebt gezegd wat je gezegd hebt en ik hoop dat ik het netjes gedaan heb. Op een klopmerk heeft film gezien en die staat als een, een blok achter deze film. Um, André was banger en, en, en dat had meer te maken met. Dat is al zo, hè? Ja, en die, die waarom van ja. En dat heeft ook te maken dat André werkt in een schaatswinkel, waar ook de andere personages langskomen. Er wordt hier en daar wel wat gezegd over elkaar. Um, maar inmiddels ziet André ook de waarde van deze film. En uh, volgens mij een week geleden heeft hij nog gezegd: van nou ja, het is kwetsbaar. Um, um, um, um, ja, het maakt allerlei gevoelens in ons los. Mm. Maar ik ben toch dankbaar dat ik hier aan meegedaan heb. Nou en um, uh, dan ben ik eigenlijk ben ik daar nog het meest trots op. Dat je, dat je heel diep gaat met mensen. En ik ga diep. Uh, misschien soms wel te veel, hè, te extreem diep, zeg maar. Vind je dat zelf? Nou, nee, nee, ik weet dat, mensen, uh, dat er ook mensen zijn die van, ja, ja, goh, moet dat allemaal? Moet je echt zo diep gaan met, met, met, met, in een verhaal? Maar dat mensen uiteindelijk zeggen van, ja, goh, um, uh, je bent te vertrouwen geweest. Uh, je, je, je, we, we zijn blij dat we hier aan meegedaan hebben, dat... dat ja, dat vind ik. Dat, vind ik dat, dat geeft me meer voldoening dan een prachtige recensie ergens in een krant. Maar, of, en, maar misschien geeft dat ook wel de angst dat je. Is dat ook wel weer. Het verbaast me eigenlijk dat je dit zegt. Want, want je bent een hele serieuze en ambitieuze maker. En dan wil je toch eigenlijk het eerst door vakgenoten geprezen worden. Maar jij zegt heel nadrukkelijk: ik wil door de gemeenschap waar ik eigenlijk zelf uit voortkom. Eigenlijk wil ik daar. In de eerste instantie toch mijn goedkeuring van krijgen. Um, het, het, uh, ik wil uh, dat men zegt dat je ze niet beduveld hebt, dat je ze niet bedonderd hebt, dat je gewoon je, ze weten je gaat diep, je, je bent uh, uh, uh, uh, genadeloos in je vragen, mm -hmm. maar maar maar uiteindelijk is het zuiver. En dus dat ja, is belangrijk. Als ik ben, ja, ik ben ik ben een dorpsjongen. Uiteindelijk wil je gewoon niet outcast worden en je wilt. Je wilt, niet, um, je wilt geen dingen doen die de harmonie um, uh, uh, uh, uh, permanent verstoren. Heb je wel eens een moment gehad dat je op uitbreken stond in die zin? Dat je de harmonie wel ging verstoren? Dat je, dat je met een uh, zoendap... Maar dat is wel een beetje lullige brommer misschien hiervoor... maar in ieder geval gewoon naar de grote stad was gereden. Ik zie nu een soort nee, dat, ik dat het gevecht in mij, om, om Iedere keer als ik Amsterdam binnenrijd, dan, dan word ik blij. En dan, dan, dan voel ik de vrijheid... De, de, de, de, de, de lotgenoten van de vrije geesten... die voel ik gewoon fysiek. En, um, uh, en natuurlijk is er vaak een moment dat ik denk... Van, goh, ik had hier gewoon moeten wonen... en, en, en, en die plek waar ik vandaan kom moeten koesteren. En toch is er iets wat, wat, wat, wat aan mij trekt daar. En ik word anderzijds op het moment dat ik smorgens wakker word... En uh, ik ben mijn auto aan het krabben en ik zie mijn buurman, een actieve boer van, van, van, van, van rond de 70, Die zie ik uh, met, met persvoer uh, in een kruiwagen, de koeienvoer. Daar word ik ook gelukkig. Ja. Dan denk ik van, god, wat, wat tastbaar, wat, wat, wat heerlijk en, en wat een oerleven. En wat, wat ben ik toch een figuur dat ik, dat ik bezig ben met allerlei abstracte dingen. Je bent gewoon het oerleven aan het vastleggen in beeld. Dat is buitengewoon goed gelukt. Zwarte ijs. Vanavond op televisie. 20 voor 11 Nederland 2. Echt, ik, heb, ik vind het een waanzinnig mooi film. Ik heb het al gezegd. Maar ik wil het duizend keer zeggen. Omdat ik vind dat onze luisteraars dat verdienen. Zo'n mooie film. Dankjewel Geert-Jan dat je hier was. Vraag. Wat ga je op je tegel zetten? Nou, ik, vijf jaar geleden heb ik hier ook gezeten. Toen heb ik gezegd. Er is een uitdrukking bij ons. En dat is vaak beter bangen. Vaak beter bangen. Ik heb dat toen met een vraagteken geschreven. Ja. en ik ga er nu een uitroepteken achter zetten. Vaak, vaak beter bang. Ja, nou, dat ging En dat klopt ook. Daar gaat het vandaag ook een beetje over. Hè? Zometeen uh, komt er een uh, nieuw programma. Eén op straat. op radio 1, hier na acht uur. Programma met actuele onderwerpen. vanuit alle hoeken en gaten in Nederland. En vanavond dus met erop Oudkerk natuurlijk of Marianne van der Anker. Twee oud politici die linksom of rechtsom weten wat er speelt. Dank meneer Lasje. Dit was aflevering 2755. Morgen ontvangen wij Simone van Sarloos, de nieuwe stercolumniste van NRC Next. Tot dan. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Radio 1 wenst u een liftevol en prachtig 2014 met nieuws van alle kanten.